De fans zouden in een lange stoet naar Barendrecht rijden, maar volgens de politie zijn er zoveel mensen afgekomen op de herdenking dat de auto's noodgedwongen naar de Kuip moesten gaan. Een woordvoerder van de politie zegt dat de initiatiefnemer van de herdenking zo'n 30 auto's verwachtte, maar dat er een stoet auto's ontstond van bijna 10 kilometer lang. Dan nog het weer vannacht Wolkenvelden, maar ook opklaringen en het wordt 1 tot 4 graden. Er kan wat mist ontstaan, die lost morgen vrij snel op, overdag geregeld zon en droog bij 7 graden.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 Oh, die is goed, toch? Ja, zit toch ook weer dat lekker heerlijk. Die relativering even in dat, in dat eindje, hè? Nou goed. Hé, hey, je zit achter de, achter de toetsen. Dus ja. uh, wat wordt het nummer? Wat ga je spelen? Uh, uh, um, zal ik wel een heel kort nummer spelen? Welk? Uh, oh, we moeten even uitleggen nog. Kan dat over die microfoon? Sorry, uh, Anne. Ja. Dat, dat nummertje wat we net voor het nieuws draaiden. Stront. Ja, Stront. Dat is wel leuk. Want het is geschreven door je, door je eigen familie. Ja. Dat hebben we samengeschreven. Um, zij, zij wisten dat niet. Dat ik daar een nummer gaan maken. Maar dat is net als dat je tekeningen omvouwt, Dat je samen dat ene hoofd, het ene het hoofd tekent en de andere de benen en de andere de buik. Dat je het omvouwt. Uh, dat hebben we ieder, ieder een regel. En dat de volgende regel moet erop rijmen. Een soort gedicht. Ja. In, in, in het wilde weg. Ja. In een weiland vol met stront sluiten we nu een verbond. Dat we zullen blijven zitten op ons komt. Ja. Ja. Oké, okay, dan dat is je, je, je, je oom en je oma. en, en oma, uh, heel erg ja. grappig en dat heb je op muziek moeten, gezet. Ja. Maar je zei: Ik ga nog een heel kort nummertje spelen. Ja, uh, met, een, uh, met een tekst van um, Edna St. Vincent Millay. Edna St. Vincent Millay. Wie is dat? Ja. Dat is een, uh, een Amerikaanse dichteres uit de uh, jaren 20 tot 40. Ja. Um, die was heel erg. Feministisch en actief en uh, leuk en nieuw. Oké. Okay. En die tekst uh, kwam je ergens tegen of dat gedicht kwam je ergens tegen en dacht ja. je ja, dat ga ik op muziek zetten. Hoe ja. heet het? If I should learn. Het heeft eigenlijk geen. Dat is de eerste regel. Should learn in some quite casual way that you were gone or to return I, again. Read from the back page of a paper, say held by a neighbor in a subway train. Oh, oh at the corner of this avenue was such a street, so are the papers filled. A young man who just happened to be you at noon today, that happened to be killed. Oh, I could not cry aloud. I could not cry aloud or sing my hands in such a place. I should but watch the station lights rush by with a more careful. Just on my face, or raise my eyes and read with greater care where to store furs and how to treat the hair. In some quite casual way But you That you were gone niet uit Anne. We hebben ook namelijk eh, applaus uit een doosje, maar nu hoor je alleen de mijne goed. Zeg, ze is nog steeds mijn gast. Ik zei het net niet, maar Flavia Vaas, eigenzinnig muzikant. En uh, liedje Smit, of hoe je dat ook moet zeggen in het Nederlands. Sing a songwriter. Um, uh, Flavia, in jouw uh, halfverzonnen uh, bio staat ook dat je geïnteresseerd uh, bent in traditionele Chinese medicijnen. Je vertelde dat je vroeger of arts wilde worden of... Zangeres, maar eh, dat je dacht, nou, wordt toch maar zangeres. Is dat een grapje nog wat daarop slaat? Of ben je nee, werkelijk geïnteresseerd? dat is echt waar. Ik oh. studeer Chinese geneeskunde. Oké! Okay. Ja. ja, sterk nog vandaag heb ik les gehad. Uh, op zondag? Ja, zaterdag het is nu maandag, ja, maar... Ja, uh, gisteren. gisteren. Op, op zondag, ja? Ja. En hoe gaat dat dan? Ja, dat leer is je? heel moeilijk. Uit de, Ja, ik... Uh, hoe de meeste mensen het kennen is als uh, acupunctuur. Ja, precies. Uh, dat is een van de behandelmethodes. Acupunctuur, uh, medicinale kruiden en heb je nog allemaal andere, andere soorten dingen. Uh, ik doe nu het basisjaar en daar leer ik uh, diagnoses stellen voornamelijk. Oké. Okay. Uh, en het is een beetje moeilijk uh, uit te leggen in één zin, want... Uh, dit, de manier waarop daar wordt ingegaan... De, de basistheorieën zijn al zo compleet anders dan westerse ja. geneeskunde. Um, het is op holisme ge, gebaseerd. Dus dat alles een geheel is en dat als er een ziekte is... Dat, dat betekent dat er één stukje van het geheel niet in balans is. Dus dat het hele geheel uh, um, ja, geheeld moet worden. Of weer ja. terug in balans in plaats van in westerse geneeskunde, dat je één stukje um, uitzoekt wat stuk is... en dat gaat repareren en eigenlijk weinig aandacht besteedt aan de rest. Oké. Okay. Heeft het enige status zo'n opleiding? Want ik neem aan, als je, zonder dat je gewoon algemeen... Hè, want het lijkt me nog beter als je eerst zeg maar, de algemene kennis hebt... Hè, de, de, de, zeg maar, de basisarts bent en dan gaat kijken wat er verder is. Maar jij doet het andersom. Um, nee, er zit ook. je uh, leren ook, nou nu nog niet, ik, maar um, westerse geneeskunde, althans de basis ervan. Dus okay, ja. De fysiologie en de pathologie. Ja. Uh, van, uh, Leuk dat je ja. dit doet. Hoelang, hoe lang duurt die opleiding? Het um, ligt eraan hoeveel je wil leren. Ja. Maar na, na drie jaar kan je, of ja, als kan je acupunctuur uh, doen. Ja. En als je dan nog twee jaar verder studeert, kan je nog een ander vakgebied. In. En dan nog een jaar of twee jaar. Oké. Okay. Is, is het alleen op zondag les? Dat is wel heel relaxed. Zaterdag en zondag. Oh, zaterdag en zondag. Oké, okay, ja. goed. Nou, wat gaan we nog meer vragen? Oh ja, uh, dat vond ik ook wel leuk. Jij maakt uh, ook regelmatig uh, pianomuziek uh, voor video's van anderen. Onder andere het visagistenwerken van je moesje natuurlijk, ja. samen met oom Thijs. En eh, is dat trouwens leuk of is dat lastig om een moeder te hebben die toch op een bepaalde manier beroemd is, zou ik maar zeggen, in, in dat opzicht? Uh, nee, ze, nee, is niet lastig. Nee. nee. Maar, en ik ze kan je heel, heel mooi opmaken. Ik vind, ben heel erg trots, ik vind het superleuk ja. dat ze met, uh, met zo eigen, ja, zichzelf te blijven... Er zoveel ja. succes mee heeft gekregen. Ja. Vind ik heel erg leuk. En voor mij maakt nou, voor, voor mij met muziek maken maakt het niks uit. Want het zijn zulke andere werelden ja, en precies. Er is niks met elkaar te maken. Nou. En ze kan je heel mooi opmaken, natuurlijk. Ja. Dat is echt. Uh, we hebben vorige week een video opgenomen. Ja. Daar heeft zij er hele mooie make-up voor gemaakt. En um, die wordt uh, volgende week is die af waarschijnlijk. Ja. ja. Nou, je hebt sowieso een grappig videootje gemaakt, toch? Het, hè, dat... Ja. <laughs> Ja, met uh, mijn vriendin Tessel, Tessel is uh, Of misschien, weet ik niet of ik dat mag zeggen. Wat? Ja. Wat mag nee, ik niet zeggen? weet ik niet. Dus, uh, ze, ze luistert nu mee, weet ik toevallig. Dus ja, maar... nou een mooie video. Ja, heel, heel leuk. <laughs> heel erg bedankt Tessel. Okay. Ik vond het ontzettend leuk. Heel ja, goed. Ja. hey um, uh, hoe ziet jouw toekomst eruit? Wat, wat wil je? Heel rooskleurig. Ja. Ja, ja, waarom ook niet? <laughs> ik, wil, ik wil zoveel mogelijk optreden. Ik vind het heerlijk om op te treden. En uh, de mensen die, Om daar mensen blij mee te kunnen maken. Ja. Um, op, wel, op welke manier, op wat voor podium of met wat voor beroemdheden zal mijn worst wezen. Ik vind gewoon het contact met mensen heel erg. Ja. Als je nou um, doet, die singer-songwriter-wedstrijd. Uh, wat ik een van de toch wel de leukere uh, programma's vind van. Uh, op tv, als het dan uh, moet om talentenjachten, ja. weet je wel. En wat Giel Belen doet, dat is toch wel heel leuk. Ja. Is dat niets voor jou? Of moet uh, je daarvoor geselecteerd ja. worden? Ja. ja, dat heb ik ook graag geprobeerd, maar het vond oh. ze niet leuk. Oh, Volgende keer. Volgende keer. Ja. Gewoon doorgaan met Van muziek we. maken. We doen nog één nummertje. Okay. Voordat die, voor die taxi daar voor de deur staat en je weer lekker mee naar huis neemt. Wat zal ik doen? Wat zal ik doen? Mijn... Ja, zal ik het li uh, liedje spelen waar we een video voor hebben gemaakt? Oké. Okay. Ik wou trouwens ook nog even zeggen dat je ook. Uh, Nederlands, in het Nederlands klinkt je ook uitstekend, hè? Dank u. Want dat hebben we nu niet gedraaid. Hij is de gieren. Wel stront, ja, stront, Ja, stront hebben we dus eventjes kunnen horen hoe lekker het ook klinkt in het Nederlands bij jou. Dat bekt ook heel goed. Dus mag je ook doen, hè? Oké. Okay. Moet je ook proberen. Ja. All right. Ik, eh. Uh, nog twijfelen, kan ook in het Nederlands. Nee, nee, doe maar, doe nee, maar, nee, maar, maar nee, wat jij nee, in je, nee, je hoofd hebt. Nee, Oh, dat is met ja. het apparaat, ja. Dat Anne, apparaat. heb je het in de gaten? Dat is wel gek. You should have gone by now. There's no one else around. They will keep you safe. You should have gone by now. Soy sustain on your shirt to shape like an airplane. I they're calling out my name. But you should go now. One step, one step, one step. Come outside to play. One step, one step, one step. Feel free to stay for as long as you like. Come on, move your feet. One step, one step, one step. The smell so sweet, and soon you'll taste the taste of a madness, a bloody tire in your mouth. It's telling you to stop, but is it worth the risk to let your bubble pop? And soon you'll taste the taste of a madness, a bloody tire in your mouth. It's telling you to stop but is see worth the risk to let your bubble pop These creatures are my friends, at least that's what they claim Maybe it's time for me to take the blame myself for messing up this perfectly fine day With songs of facial wear that's swimming in the spray I tried to fight them With Cassie's kick and stabbing, then I bite them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 Telling you to stop, but is it worth the risk to let your bubble pop, bang? And soon you'll taste the taste of a madness, of bloody tear in your mouth. It's telling you to stop, but is it worth the risk to let your bubble pop, bang? bang.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 Pop. Yeah. Oh wat, wat, wat gek, dat deed je dus met zo'n loepje, dat je jezelf opnam en dan met jezelf, mooi, wat knap. Nep achtergrondkoor. Ja, nep achtergrondkoor, maar dan ben je zelf. Yeah. Wat knap, knap gedaan. En wat me ook opvalt is dat je altijd nog even die ene toets indrukt, ja. op het einde. Maar, de, het is vaak anders niet duidelijk wanneer het is afgelopen. <lacht> Oké, okay, voor de zekerheid Zo ja. Nu mag je klappen ja. Ja. Hey, Flavia, ik wens je ontzettend veel succes Ik hoop dat je heel veel optredens krijgt Dank en you. Blijf vooral veel schrijven En, uh, en daar gaat het toch om Heel ja. erg bedankt voor de uitnodiging ja, nee, Ik vond gaan het super leuk hier Oké, okay. dan uh, gaan wij uh, uh, uh, Neem nog een biertje ja. Doe even rustig, de taxi staat bijna klaar Ik ga uh, namelijk bellen Nee, we gaan eerst even een muziekje horen da -da -da -da -da. Ja Ja, u hoort het, we gaan weer ons wekelijkse reisje maken naar daar waar het warmer is. Fasten je seatbelts, dan gaan we op naar Kool van Gemert. Alleen, die is deze week niet in Willemstad op de Curaçao. He, al waar hij een halfjaartje verblijft om te schrijven en te genieten. Nee, u hoort het. He, want als je dit een beetje kent, dat is de Suriname. Kleine vakantie. Nou ja, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Dat gaan we zo horen. Uh, Ko was trouwens al vaker in Suriname. Hij schreef er ook al uh, voor de stedenreeks van uitgeverij Bas Lubberhuis... een mooie en veel geprezen literaire reisgids uh, over. Uh, uh, getiteld Parimaribo Brassa. Parimaribo, Paramaribo, ik omelsje. Goed, we gaan hem bellen. Ko, daar ben je? Daar ben ik, helemaal. Oké, okay, lekker gegeten? Ja, ja, saté, hè? Oh, saté? Ja, Oké. Okay. Ja. Hey, heb je een goede overtocht gehad? En hoe, hoe gaat het eigenlijk van Curaçao naar uh, Suriname? Ja, we hebben wel een goede overtocht gehad. We moesten wel eventjes in uh, Port of Spain uh, wachten. Um, uh, Daar moest er iets gebeuren. Dus uh, we hebben eventjes een tijdje gestaan. Het is op zichzelf helemaal niet zo ver... maar ik, ben toch, ik heb toch het gevoel alsof ik de halve wereld over ben gekomen. Ik ben echt helemaal uitgeput hier aangekomen. <laughs> want, want op zich, je vliegt, neem ik aan, dat stuk. Hoe lang doe je ja. daarover? Je doet er iets van 3,5 uur over. Het is niet veel... Maar je bent helemaal uitgeput, nou ja. Ja, je moet eerst naar dat uh, vliegveld. En dan van het vliegveld. Dat vliegveld hier bij Paramaribo ligt nog wel iets van anderhalf uur. Oh ja, oké. Okay. Dus dat is dan ook nog een beetje. Dus toch een heel gedoe, ja. Een behoorlijk gedoe. Maar zoals ik geloof ik elke uh, week tegen je zeg: ik mag niet klagen. Nee, je mag helemaal niet knagen. Nee. De, is het leuk om terug te zijn? op in grond? Ja, ik vind het ontzettend, uh, ontzettend leuk, ja. Ik heb uh, ook. Je, je noemde het boek ook even bij Marco op En daar heb ik ja. echt heel veel plezier gehad om dat te schrijven. Ja, is het, is het heel erg anders dan Curaçao? Wat is, wat is, wat is het grootste verschil tussen die ja. twee uh, plekken? Ja, het is anders. Het, het is een heel ander landschap, Curaçao ja, nou, is, ja. is met al die baaitjes en, en klein. En dit is veel. Grote. En, en je kan hier echt ja, die binnenlanden in. Het oerwoud in. Dat heb je natuurlijk op Cruz allemaal niet. Heb je dat trouwens uh, wel ooit nog... eens gedaan? Ja wel, zeker. een keer. Ja, met okay. zo'n bootje. Diep het binnenland in, dat is ook ontzettend spannend. Ja. Okay. Dat heb ik niet zo vreselijk gelopen trappen, maar dat. Uh... Een beetje toch wel. Ja. Ja. Oh, maar goed, uh, Ko, je was natuurlijk de hele week in Willemstad... want je bent pas vanavond uh, of vanmiddag aangekomen in, uh, in uh, Suriname. Dus barst nog even los over wat je daar nog allemaal over te nou melden ja, hebt. Wat ik leuk vond, ik heb dat er vorige keer ook iets over gezegd... dat uh, er in de kranten in de, op Curaçao heel veel aandacht was... voor die tentoonstelling in Zwolle. In het uh, fundatie, uh, ja. In het Europisch Koninkrijk. En het, het, het, het was ik. donderdag is het geopend... Er stonden echt grote stukken in de krant en uh, allemaal heel lovend. Ik weet niet of het een beetje opgemerkt is in Nederland, ik heb geen idee. Maar uh, op Curaçao vonden het allemaal prachtig. En Barcel uh, nou, uh, vond het eervol dat ze daar zo veel aandacht kregen. En dat vond ik leuk om te lezen. Ik heb nogmaals geen idee of het een beetje in Nederland ook is opgepikt dat Nou ik. nee, ik heb het eerlijk gezegd uh, zelf niet. Nou, ja, ik, ik lees bronnen uh, en NRC. Daar heb ik het niet in gevonden. Maar ik was ook de hele dag week druk met stukken. dus ik weet het ja. niet, hoor. Ja, Misschien is heb dat ik het niet over het hoofd over hem? Ja, het is echt helemaal. Ja, ik heb, ja ik heb dan ben, ben ik de slaaf van mijn man, hè, die dan dat stuk werk doet. Maar, ik maar kan er... het wel met je arm? Of wordt het nu allemaal een beetje te privé? <laughs> ik heb een stijf handje, maar dat, dat, ik ben bij de dokter geweest. Die zegt: Nou, mevrouw, dat gaat nog maanden duren. Maanden nou, ook, zo, oké, Ja, ja. Zei die niet het heerst? Wat zei je? Zei die niet het heerst? Dat hoor je nog wel dat je bij de dokter komt. Het eerst mevrouwtje. Ja. Nou oké okay, goed. Nou, wat ik ook leuk vond nog even over Curaçao. Dat is wel iets voor jou. Een mooi, erg mooi boek met prachtige foto's van Sinaya Wolfert. Over de muziek van Curaçao. Muzika uh -huh. Curaçao. Dat is een heel mooi boek geworden. Dat is vast ook wel in Nederland te verkrijgen. Ik heb het, ik heb het even opgezocht. En het, het Cyan Detail vond ik dat het voorwoord geschreven is door Barry High. Ja. Zeg ik maar ja. even. Ja, ja meneer ja, van de Golden Earring. Die Want, woont hier. Ja. Ja, ben je die wel eens ben, tegengekomen? Ja, ik ben er wel eens tegengekomen. Het schijnt een enorme aardige man te zijn. Meen je dat nou? Ik, ik hou niet van, de, van zijn muziek. Helemaal niet. Maar um, er is wel een mooie documentaire over hem gemaakt. Uh, door, um, hoe heet je ook alweer, de dochter van. Uh, mijn god, uh, Hadassa de Boer, zo. Oh, oké, Dat is een mooi documentaire over uh, Barry Over Barry op Curaçao? Ja. ja, hij ging dan op zoek naar het graf van zijn vader. Oh, ja, oké, okay. Ja, dat, zoiets staat me bij, ja. ja, dat ja. Verhaal. Maar goed, ik ja. heb niks met de man, maar het is toch een mooi boek. Oké, okay. Goed, dit even genoteerd. Curaçaose ja, muziek. Sinaya Wolfert en Jeanette van Ditshuizen maakten de foto's. Goed, dan gaan we nu echt naar uh, uh, Suriname. Naar Paramaribo. Ja, ja. Nou ja, wat ik aardig vond... ook weer uit de krant vernomen... dat er weer een ambassadeur in Suriname uh, komt. Dat is een tijdje niet zo geweest. Door alle moeilijkheden met die processen tegen Bouters en zo... Maar nu is één meneer Ernst Noorman, die ik verder niet ken, die is aangesteld uh, als ambassadeur. En ik heb net deze maand in het onvolprezen Surinaamse Tijdschrift de parbode iets geschreven over een oud-ambassadeur, uh, Schelto van Heemstra, genaamd. Oh. Dus, die heeft daar een, een, een jaar of vier gezeten en heeft veel indruk gemaakt, want heel veel mensen die kennen hem uh, nog. Uh, hij zat hier van 1994 tot 1998. Ja? En uh, ik vond het ook leuk om dat nog even te memoreren... omdat uh, jij uh, zijn familie Marjolein van Heemstra. Oh, natuurlijk. Gaat, uh, oh, ja, natuurlijk. Ja dat, is, ja, dat is ook zo. Dat, oh, dat is haar oom. Dat is haar oom, als ik me niet vergis. Maar ja. dat, ik weet niet helemaal al die familieverhoudingen liggen... maar ik weet zeker dat ze familie zijn. Ja, nee, dat is ook zo. Maar hij heeft ook niet uh, nog uh, een, een voorvader van Marjolein... Ja, ja. die is daar ja. ook nog consul geweest of iets ja, dergelijks? Dat is heel lang geleden is er ook al van Heemstra geweest... die daar ook ambassadeur was. Uh, maar de, deze meneer Schelto, die is uh, van recente datum... en die uh, heeft van alles verteld over de tijd dat hij uh, was. Hij kan helaas niet meer terug omdat hij niet, uh, ja, eigenlijk niet in een land wil uh, zijn waar Bouters uh, aan nee. de macht is. Maar vertel eens, waarom was die Schelto zo uh, bijzonder? Nou, ik denk dat dat kwam uh, omdat hij uh, ja, buitengewoon geïnteresseerd was in, in die mensen hier. Dus hij, hij isoleerde zich niet zo. Hij deed echt meer. En, en ook samen met zijn vrouw die hier ook les gaf. En heeft ook een en, en uh, uh, iets geschreven over uh, onderwijs in het Nederlands. Nee, hij, ze deden allebei heel erg hun best om, uh, ja, om te integreren. En dat is blijkbaar heel erg goed gelukt. En, ja, ze hielden ook veel van een feestje zo nu en dan. Dus dat, dat sloeg goed aan. Ja, gewoon een goede vent. Nou, ja. ik ben benieuwd. Die, uh, ja. Daarna, of in ieder geval de laatste ambassadeur die ze hadden... die is dus in april 2012 uh, uh, teruggetrokken... Hè, vanwege ja. die amnestiewet, geloof ja. ik. Klopt. Ja. Dat was Aard ja. Jacobi, die zit Klop. nu in Peking. En dan ja. heb je nu Ernst Norman. En die maakt ja. dus een hele sprong voorwaarts. Want die komt van Burkina Faso. is oh, zit nu ja. door naar Suriname. Dat, oh, dat is inderdaad... Dat, uh, dat, vind ik hier ook in het grote stukje, ja. Nou ja, ik vind het goed. Mooi. Ik vind het ook goed. Ik weet dat mijn vaders droom was altijd de buitenlandse dienst. Maar door de, door de oorlog is hij uiteindelijk in sociale zaken terechtgekomen. Ja. Maar ik moet er niet aan denken. Wat ben ik blij dat we niet die kant op gegaan zijn, zeg. Broer. Ja, ja, god, ja. wel wat je zegt, die hoor dat was dus een leuke vent. Het kan ja, ook. Ja, die heeft ja. in mooie plaatsen gezeten. En, uh, en hij deed het overal wel goed. Okay. En als ik die boeken van... Springer leest, dan vind ik het toch overal aantrekkelijk. Ja. Aantrekkelijk hebben, hoor. Oh, ik heb laatst dat Bandung bandoeng uh, geluisterd. Oh, ja. Voorgelezen ja. door zijn broer Erik Schneider. Ja. Prachtig! Ja? Ik was helemaal, helemaal verdwenen in het boek. Echt heel mooi. Ja, ja, het is een mooi boek. Ik ben een erg grote fan van hem ja. van, van Springer. Dan niet zozeer van zijn broer. Nee, dat weet dat ik. Maar het is wel grappig. Omdat Springer he, uh, uh, uh, uh, heel gesereerd is. En heel, heel nou, ja, ja. wat afstand heeft. Maar dan ja. wordt het voorgelezen door ja. zo'n dramatische acteur. ik ja, kan en, je het wel zeggen. Ja, maar toch was het goed. Ja, ja, natuurlijk. Ik vond dat een hele mooie combinatie. Goed. Ja, nou, verder. Wat is er verder voor nieuws? Nou, ja, Suriname is, is een klein, een klein relletje over een boek van Karin Ahmad Mukrim. Die, over Anton uh, de Kom, hè? Over Anton de Kom, ja. een man van veel, heet dat, heet dat uh, boek. Ja. En, heb jij het gelezen al? Ja, ik heb er zelfs, die, diezelfde parbode, daar schrijf ik wel meer in, daar heb ik een ja. uh, recensie over dat boek geschreven, voordat die rel eigenlijk uitbrak. Dus daar heb ik me ook niet zozeer mee bemoeid, maar... Ik, ik vond het wel uh, een beetje een lastig boek, omdat ik dacht van ja, als je nou niet weet wie Anton de Kom is, vind je dat dan toch nog een leuk boek, begrijp je? Oh. En uh, ze heeft hem wel Anton genoemd, maar je, uh, je komt eigenlijk pas later aan de weet dat het over Anton de Kom gaat. Wacht even, ik... wacht even, wacht even want Anton de Kom, hè, uh, de, de, de, ja. de historische figuur, Zeker. die gebruikt zij in een roman. Ja, dus is... ze doet wel, uh, dus ze volgt, dit is geen biografie. Rutger Berovi, ze zegt ook dat ze, dat ze de, ja, alles verzonnen heeft... het geen niet ja, dat is, is, maar goed. een beetje raar, ja. Nou ja, dat mag voor mij prima. Hoewel, ja, de, de kinderen van de Antoine Kom die vinden het uh, uh, verschrikkelijk. Want ja. Ja, ze laten ook zwakke kanten van die man zien. En die Anto de Kom is hier en ook wel in Nederland, denk ik... is echt een held... Ik heb jaren in de, in de Jacob van Kampenstraat gewoond... en dan keken wij achter, keek ik uit op het Anton de Komt Centrum. Die zat daar zo op achter waar de Rijksacademie zit op. Dus, ken je dat? Nee, helemaal niet, nee. Het Anton nou, de Komt Centrum, daar keken wij altijd op uit. Heel lelijk, is nu afgebroken. Achter de oude Rijksacademie op de Ja. Nou goed, whatever. Ja? Nou ja, dat uh, Rijksacademie Stadhouderskade niet zo... Niet Anton de, de Nee, nou, ik, nee, ik woon in een tweede jaren van kamp. Nou goed, dat doet er ook helemaal niet toe. Nou ja, dat doet er niet toe, maar die Anton de Kom is in ja? altijd een heel verzetstrijder. Ja. En uh, zij gaat dus in op een bepaalde periode in zijn leven... dat hij nogal uh, in de war was, een tijdje in, in de inrichting heeft gezeten. Nou ja, ik vind daar niks mis mee, hoor. Dat, uh, maar, maar waarom allemaal... noem je hem dan Anton de Kom? Dat is toch een ja, beetje raar, dat, ja. En iemand suggereerde, en dat is natuurlijk een beetje vals... dat zij dat gedaan heeft, omdat ze daarmee dacht dat ze meer belangstelling voor het boek zouden krijgen. Ja. Uh, dat de verkoopcijfers daardoor omhoog zouden gaan. Dat, dat zo... ...zo... ...vals ben ik niet. Daar heb ik ook helemaal niet bij gedacht... Maar waar ik dacht gedacht was, als je het nou Piet Jansen had genoemd, zou het dan ook een aardig boek zijn geweest. En daar had ik een beetje mijn twijfels over. Oké, okay, want als, als jij... Al, al, ja, precies. Dus... Nou ja, het is interessant omdat je denkt van, nou, dat, dat je iets van die man weet. En, ja. uh, dat maakt dat boek van haar ook interessanter dan wanneer het een... Oké, okay. als, als, het, als het over een onbekende man was geweest... die niet Anton de Kom heette, maar gewoon uh, Piet, Piet Klaas... Dan had jij het een minder sterke roman nou, gevonden? Dat, dan had ik het... Uh, dan dan had ik het misschien iets minder interessant gevonden. Oké, okay, nou, dat is helder. Maar goed, er is gedoe over dat het uh, niet mag. En schrijft dan mag er niet mee aan de aangaan met zo'n leven. Dat vind ik allemaal niet. Dat, uh, nee, dat ik vind dat, dat er ook veel mag. Alleen moet je dit dan wel... Nou, goed, het, het is hier een beetje een relletje, omdat die kinderen zich ermee hebben bemoeid. En omdat nogmaals altijd komt wel een, uh, een, een held is. Oké, okay, goed. Nou, dan nog één klein relletje, als je het goed vindt, ja? over Boelie van Leeuwen. Daar heb ik het vorige week ook even over gehad. Dan weer naar Curaçao. Dat is echt wel een van de belangrijkste Curaçaose schrijvers. Ja? Zijn is aan het letterkundig museum in Den Haag gegeven. Nou, en er hebben toch al mensen zich mee bemoeid dat die vonden dat allemaal als... in de kranten. Dus ja? verder leeft het misschien helemaal niet, maar in de kranten wel. Een ja? schande dat dat in Nederland terechtkomt. dat moet toch op Curaçao blijven. Ja, maar waar? Ik, er is op Curaçao niet iets als een letterkundig museum. Dus ik heb op een gegeven moment, uh, heb ik me er ook mee bemoeid. Ja. En ze zeggen, nou ja, fijn dat het op Curaçao moet blijven, maar dan moet er wel een plek zijn. En die is er niet. Maar goed, daar hebben zich allerlei mensen mee bemoeid. Onder andere de vrouw van Frank-Martinez Arion, die heeft ook nog een duit in het zakje gedaan. Ja. Allemaal vinden ze dus dat het uh, echt uh, belachelijk is dat dat naar gaat. Nou ja, dat vind ik dan weer een beetje raar. Dus ik ben voor het oprichten van een klein letterkundig museum. Nou, dat is een schone taak voor jou. Dus je bent de aangewezen persoon voor. Ik wil er best nog iets aan doen. In gezonde brieven zal ik er niet meer over schrijven. Nee, oké, goed. Nou weten we helemaal niet, we moeten afsluiten. Maar wat ga je doen deze week in Suriname? Nou, ik ga alleen mensen opzoeken die, uh, die ik hier ken. Zoals Pindela Parra of Tessa Leusja, zo'n schrijfster hier. En uh, Ellen Ombre. En, nou ja, oh, leuk. Mensen die nou. ik uh, hier in de Lampenjaar leren kennen. En verder ga ik uh, het laatste boek van uh, die jongen die zelf wordt heeft gepleegd. Hoe heet u ook alweer? Clark? Die, uh, nee. Ramdas. Oh, die. Oh, gezellig, ja. Ga ik lezen, dat heb ik. Oké. Okay. Al door later ik dacht, als ik naar Suriname ga neem ik het mee okay. en dat heb ik nu voor me. Goed, ik wens je een hele fijne week en uh, volgende week ben je ook nog in Suriname. Volgende Bellen we je nog een keertje. Nog naar. hetzelfde adres. Oké. Okay. Hartstikke goed. Fijne Zes week. Adeline. Dag ko. Dag. Doei. Dag. Het is uh, Surinaamse muziek. <laughs> Gewoon ergens gevonden. Nou, geen idee wie en wat. Uh, <coughs> we gaan het mysterie van Emily spelen. Ik pak hem er even bij. Jan Eemhuis heeft weer een mooie tekst geschreven. Als ik hem kan vinden. Ja, nee. Uh, ja, hebben ze. En u moet raden over wie of wat het gaat. kunt u knijpkat winnen. Be Bellen gratis naar het gratis nummer 0800-1121. En, hop, heb ik alles voor de handen. Oké, okay. hier is het eerste fragment... Sommige mensen hebben erg veel moeite met jokken. En hebben het niet over de leugentjes die het leven een stuk gezelliger maken. Kom op zeg, liegen mag hoor. Een goed en leuk verhaal is bijna altijd doorspekt met een hele kudde halve waarheden. Geeft helemaal niks. Die vertellingen maken het leven een stuk leuker, echt waar. Maar goed, we dwalen af. Er zijn dus mensen die de echte staalharde leugen maar moeilijk kunnen verkopen... Ook al moeten ze dat soms. Je kunt het aan ze horen of zien. En aan hem hoor je het. Ik moet wel, maar mijn god, waarom doe ik het nou eigenlijk? Dat zie je hem denken. 0800-1121. Nou, volgens mij kan je het eigenlijk nu wel weten. Maar goed. Uh, we gaan we luisteren. Oh ja, uh, de zingende tandarts uit Nieuwstad in Limburg. Hè. Ooit zat hij in de Jans Baggeband. Jans de en toen schreef hij dat, uh, die hit. Solliciteren. En hij kan het niet laten, hè, liedjes schrijven. Zeker voor carnaval. Nou, we lopen wat op de zaken vooruit. Maar hier is van zijn band Niento Talento plus de Ongeschoren jongens... Wangelvoet. Ga niet wachten, uw haar is afschaft. Wat zullen jullie eens aan boer? En, en kom dan bij ons op de tafel storen. We schenken zo rond wie de man. Wackel, wackel, wackel. Wackel, wie nog die? Wackel, wackel, wackel. Met die batterie. Wackel, wackel, wackel. Wagel, wagel, wagel, met die hey, das, mit dicken Bring. Du sieh, mach das, Oh van de wies, met je wat hebst die in in gezien? Ze hebben verloopt, gaan ja, op de bal, dansen de kansen nacht door. En dan pas naar hoe zes de knuibaas zien, en zei je zich half wie dus Nou, dat was dus weer uh, onze zingende tandarts uit Nieuwstad. Uh, God, hoe weet hij nou? <laughs> nou, goed, maak even niet uit. Uh, aan de telefoon, Willem de Ruiter. Goedenacht, Willem. Ben je daar? Wacht even. Dat, uh... Oh, wacht even. Is, uh, nou is Vincent eventjes weggelopen om... Uh... Daar komt hij alweer. Om Flavia naar de lift te brengen. Ja, eh... Uh... Vincent, zou ik met Willem kunnen spreken? Moet je een of andere knopje indrukken? Of is Willem opgehangen? Willem heeft opgehangen. Ik krijg nou... Wat? Ik houd netjes. Nou goed, dan is Anne aan, aan de beurt. Denk ik. Hey Adeline. Dag, Anne. Ik, ja. ja, zal ik maar gelijk mijn tip geven? Ja, ga, begin eerst maar met de tip. Dat vind ik leuk, ja? Ja. Uh, nou, het is misschien heel afgezaagd. maar Amsterdam Light Festival begint... Uh, Donderdag 6 december. Ja. Dat is uh, ja, nou, al die verlichtingskunst, lichtsculpturen en projecties, hè, sprookjesachtig of niet. En dat kan je ook uh, via een boot varend over de grachten van genieten. De route watercollers moet je maar opzoeken in www.amsterdamlightfestival.com. Ja. Of grachtenfestival.nl, want dan kan je ook een, uh, nou ja, muziek bezoeken met, de, via, met behulp van een gids. Ja. En dat is 12, begin 12 december tot 5 januari. Oké. Okay. En ik, heb het, ik mis het elk jaar, want ik ga, ik ga altijd uh, weg rond de kersttijd en zo. Mm -hmm. Maar dat, dat, dat is bijvoorbeeld ook op de Amstel daar, bij, uh, bij, bij de Hermitage en Carré. dat slingert zich zo door, de, door de, de stad heen. Maar het is dus tot... Uh... 12 tot 5. Maar niet <lacht> uit. 19 januari. Dus oh, dat duurt echt lang. Je kan ook het nieuwe jaar ja. pakken. Ja, maar als je van, van Light Festival houdt, ga je dan ook wel eens in Amsterdam Oost. was onlangs nog weer uh, een festival van uh, lichtkunst. Maar ik ja, dat probeer het ik altijd wel. <lacht> ik maar het is vaak wel als je dan. Uh, dichterop zit, dan denk je, oh, dat doe ik uh, dat doe ik wel. En dan, ineens dan zit ik weer buiten de stad. En dan uh, Precies. Nou, komt ik, het er weer niet van. Ken nou, je dat? Ja, ik moet, ik moet je zeggen, ik heb zo ontzettend veel uitnodigingen en heel veel dingen. Oh, dat is leuk. Oh, dan ga ik daar even heen. Daar even heen. Maar dan is het weekend en dan ben ik <lacht> doodmoe. En, dan, en ja. dan denk ik, weet je wat, ik ga even een boek lezen. <lacht> ja, <lacht> nou ja, ik heb een beetje de laatste tijd ook daar last van. En dan denk ik, oh, God, wat Hey, dat was toch wel leuk geweest. Ja. Maar goed, je moet jezelf niet forceren. Uh, nee, ik altijd zo is maar. het. Op je oude dag. Oké, okay. Anne, oh, dus moet dan... je luisteren. Ik ga eerst ja. even de, uh, de, de volgende twee fragmenten voorlezen. Want dan weet je wel hoe laat het is. Namelijk dat jij het antwoord goed hebt. Dus even stil. Ja, ja ik ga ze oh, even. Eens voor me. Ik kop ineens vormen. Ja, daarom. Ik had, kop, had ook niet, toen ik het. Ik vormen. Nee, ik nee, dat. dat nou ja, ik zeg het gewoon. Want die nee, nog niet? Nog niet nee. Even zeggen. Dan ga ik dus die andere twee lezen. Ja, hè? Ja. Begrijp je Maar je? echt op cinemascopisch kwam die kop ineens vormen. Ja, precies. Ja, okay. <laughs> Als een light object. <laughs> ja, goed. Nou, hier komt klaarster. Okay, okay. Bij hem is het vooral te horen. Of beter nog, het is wat minder goed te horen. Want als de verhouding met zoiets als de waarheid wat krampachtig wordt... dan gaat hij zachter spreken. En gaat de toonhoogte omlaag. Zachtjes, dat horen ze misschien niet. Lager, zodat hij de bromtoon van de schaamte benadert. Hé, hey, altijd zo uitgelaten en gretig op zoek naar lens en microfoon. Wat krijgen we nou ineens? We krijgen een beetje medelijden... Een wetenschapper hoort nooit te jokken. Een oud-wetenschapper dus ook niet. Maar ja, hij moet. Hij kan sommige vragen nou eenmaal niet oprecht beantwoorden... want daar komt gedonder van. Dus, als ze hem vragen of die dienst van hem... nou ook allemaal rare dingen doet in het geniep... net zoals die jongens in Amerika, dan zegt hij... Ze houden zich aan de wet. Hij zegt het zacht en hij zegt het brommerig. Misschien in de hoop dat wij het allemaal wel begrijpen. Dat die club natuurlijk ook Jan Rappen zijn maat afluistert. En dat hij daar als mens natuurlijk ook tegen is. Maar niet als een functie of zo. Hij laat zich liever honderd keer door poont... pownet voor gek zetten... dan dat hij deze gifbeker elke keer maar weer krijgt voorgezet. Ja, tol van de roem. Nou, het is een eitje nu natuurlijk. Maar jij had het gelijk al bij het eerste fragment. Zeg het maar, Anne. Plasterk. Ja, Deze Ronald Plasterk. een binnenlandse zaak. Ja. En het stomme is, ik, ik, ik, ik, ik zag hem ook... Anne, wacht, wacht, een beetje uit. Wat? Nee, ik Wat? zeg even iets tegen de technicus. Uh, nee, ik zag hem van de week toevallig net dit op tv ook zeggen. En ik denk, jezus, die man die liegt. Ik hoor hem liegen, weet je wel. Ja. Hij doet het zo, het is, het is zo... Als een kind doet hij het, hij doet het zo he, op dingen. En inderdaad, het is soms vervangende schaamte... wat hij dan met Pauw net in Ibiza doet... Het is zo kinderlijk, het lijkt wel... Of, ja, het, ik vind hem soms wel heel kinderlijk uh, gedragen. <laughs> ja, uit ja. de suikerpot gesnoept. Dan, ja, ja. <laughs> met de hand even die kruimels uit de mond vegen. Ja, ja, ja, ja. <laughs> nou, nee, het was heel mooi omschreven. Ja, ja, nee. Vind maar, ik ook. Ja. Anne, ik, uh, uh, ik, uh, ik ga jou uh, overgeven Lijktak. aan Vincent. Moet je even je adres geven en dan krijg jij knijpkant toegestuurd. Eh. Nou. Ik, vroeger hadden we er altijd een in de kastje In de voorhal, ken je dat? Het is ja. een oude ja. Dus, nou, Ik ben er heel blij mee. Okay. Nou, Nog een hele mooie nacht, meid. Ja, dankjewel. En jij ook. Dag Anne. Dag. Doeg. Ik ga lekker um, weer een plaatje draaien van uh, Cato van Dijk. Ik, ik wist wel dat ze, dat ze aardig kon zingen, maar niet dat ze zo lekker kon zingen. Haar album van, van haar band My Baby Loves Voodoo, Singing in Change... We met under a thousand stars Old songs and guitars Felt like I knew you from the start With a cold clear calling in our eyes When love was a young surprise heart was wearing no disguise, the girl with the salt in her hair, she loved you once, but she's no longer there, she would have followed you. need to be free, you don't know what this is doing to me. Midnight turns, but I've lost the key. The girl with the salt in her hair, she loved you once, but she's no longer She would have followed you anywhere. Don't waste time waiting for me. See. Hey, ik kreeg een, uh, een hele mooie plaat, of grappige plaat... Uh, in de serie, uh, uh, nou, Rough Guide 2. Een, een groep uit Zuidwest-China, uit de bergen daar. Die groep heet Shan En ja, natuurlijk doen ze ook weer zo'n fijne mix... van uh, oude, traditionele songs uh, met een soort westerstintje. Maar ja, het blijft toch Chinees, vind ik. Hier hun drinklied. 阿表哥 Het album heet Left Foot Dance of the Yee. Nou, hartstikke leuk. Ik laat er later nog wel eens meer van horen. Um, uh, het is nog helemaal geen kerst. Maar ja, het is wel al december. En ik heb al een paar leuke kerstnummertjes binnen. Ik heb ze allemaal weer doorgespeeld aan Anne. Want die maakt natuurlijk weer een hele mooie kerstcd. He, misschien eh, dit jaar ook wel bij ons weer op de radio. Moeten we het daar nog eens over hebben. Uh, die twee sprieten van Tangerine. Nou, die hebben een fijne nummer gemaakt. Het heet I like Christmas, but I can't stand. Nou, luister maar. weather kwijt. Oh, zit. Ach, eh, god, val ik... Nou, sorry. <lacht> mijn microfoon valt eraf en mijn koptelefoon. Maakt niet uit. Ik weet heus wel wat ik nu ga draaien, want Frederik Spicht heeft ook een heel erg leuk kerstnummer gemaakt. Christmas time in jail, hoort ik een leuk clipje bij. Goed, Free, ga je gang. Got blinded by jealousy. And Santa ain't gonna post the bail. So I gotta spend Christmas time in jail. No turkey, no pudding, no pumpkin bread. Murky water and cockroach pie instead. You're singing carols by the tree with someone who's taking you from. I've spent Christmas time in jail. The things I've done I don't regret. And as far as I'm concerned, Santa Claus is dead. I got my sentence to abide. And I guess I'm even better up inside. Oh, someone has taken you from me. I got blinded by jealousy and said so I ain't gonna post the veil. So I gotta spend Christmas time in jail. I gotta spend Christmas time in jail. Ja, ging die deur nog even dicht. Tuf, tuf, tuf. Nou, ik uh, vind het een ontzettend leuk nummer. Vree? heerlijk. Gaat zo door. Hij zult spinazie eten. Um, Alex Vargas. Um, volgens mij komt hij uit Denemarken. Is naar Engeland verhuisd. Hoe was het verhaal ook weer. Nou, doet niet toe. Best lekker nummertje. Hou. Hammer on my heartstrings. Go on, let it spill. Hammer on my heartstrings. Come on, get your fill. Broken barricade. all my horror knows It's so hammer on my heart Come on, get your feel My heart your doorstep Fear drops from the core My naked eyes will see Like never seen before My heart Oh Questions in your life cast yes, a shadow from your doubts, but before those shadows crawl, I'll be dead. Ja, Alex Vargas. Ik zou hem eigenlijk al twee weken geleden draaien. Want dan was een leuke aankondiging geweest... voor het feit dat hij op het Songbird Festival in Rotterdam stond vorige week. Maar ja, daar heb je weinig aan. Maar je kan die plaat ook kopen. Uh, trouwens, hij is geboren in Denemarken. Maar zijn moeder is Engels en zijn vader kwam uit Uruguay. Goed, maar dit gele en al terzijde. We zijn er bijna. Uh, tot zo na het nieuws.